Aisha ging vijf jaar geleden naar Syrië om met de Nederlandse jihadstrijder te trouwen. Na enkele maanden kwam ze terug. Het OM besloot haar niet te vervolgen. In West-Afrikaanse wateren is zondag korte tijd een Nederlands schip gekaapt geweest. De kaping werd snel beëindigd door snel optreden van de bemanning... en de marine van Equatoriaal Guinea en Spanje. Het schip van Boscales, een van de grootste baggerbedrijven ter wereld... was van de wateren van Equatoriaal Guinea onderweg naar Malta... toen het werd geënterd door een aantal gewapende piraten. De twintig bemanningsleden wisten zichzelf veilig te stellen in de Citadel. Dat is een zwaar beveiligde ruimte in het schip... Die is uitgerust met communicatiemiddelen en een noodransoenen. Tijdens de periode aan boord hebben de piraten geschoten en veel materiële schade aangericht. Daardoor is het schip onbestuurbaar geworden. Een zeesleepboot brengt het naar een veilige locatie. Het is niet zeker of David Neres morgen kan spelen... in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspurs. Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag... is de Braziliaanse aanvaller niet helemaal fit... uit de bekerfinale tegen Zwolle gekomen. Zondag was dat. Het hangt af van de komende training... of Neres morgenavond kan spelen, zei ten Hag... op de drukst bezochte persconferentie van Ajax. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op een bui. Soms wat zon. 10 tot 14 graden is het. Morgen is het bewolkt en dan is er geruime tijd regen. Het wordt morgen 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan. Gebruikelijk op dinsdag in de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkerveen en Maarsen 10 minuten.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 Doe dus je lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Zierm. Met nu de Muziek Boulevard. I'm <laughs>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 Ik zomaar, er nou van ja, vandoor gaan met jou Niet wetend wat er is, Eindig de zaal Nu leer ik hier in een wild vreemde stad En ik heb net een nacht van mijn leven gehad Maar helaas, er komt weer licht door de ramen Sabes controla y te deja, lleva lo más caliente en la pista, todo lo que tienes demuestras pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino, nada tiene por qué importar, déjalo atrás. and I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 Never the same. I guess I kinda like the way you know, door the bell, you know, the day bleeds, it's a night.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 got down and then you pulled the rug I was getting kinda used to being so were you